Achter de gordijnen. Drie episoden uit het leven van de mensen aan de overkant. Door Dick Wanda. Regie Ad Leupler. Toon van Lingen. En trekken die benen. Intrekken.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 Ik hoop dat u me belt. Dag, meneer Van Lingen. Ik piekel er niet over. Geen sprake van. U heeft een kaartje in elk geval. Fijn dat we toch eens kunnen praten, meneer Van Lingen. Ga zitten.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 Ik ben dan nou van de verlost van geen mens ter wereld die daar nog verandering in brengt. Het heeft me lelijk de kakker gezet. En dat vergeet Toon niet. Letty was erg in de war. Wie niet? Ik dacht u... Of nee... Uh... Zou jij jou zeggen? Ze liep de hele dag met het klaar overpak in huis. En daarmee is ze ook op dat kruispunt gaan zitten.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 Ik zweer, ben mijn overleden moeilijk. Nooit met één vinger aangeraakt, Nooit. Geslagen bedoel ik. Kleine Johan ook niet. Hoe dat een kring kreng was hoor. Verwend. Ja, hadden we zelf verpest. Let hier en ik. Hij hoefde maar één keer te stampen of die kreeg zijn zin. Tja. Verwend was die. Johan.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 Ze nam een pensjuur mee naar boven en kletterde hem zo tegen de muur. Zie je niks meer van? Of je kan verven of je kan het niet. Mooie <lacht> oh, kast is het. Mm -hmm. Dus deze jongen zelf getimmerd en toen gelakt. Heb ik heb afgekeken van een foto. Zij wou een kast. Hier, al die raampjes aan het Alles moest kapot.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 zelf gemaakt. heeft hij één keer gebruikt, daarna nooit meer. verwend hè? Kijk, hier, is een trein. doet het goed hoor.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 die heeft me over deze kamer verteld. Vaak. Dat wil ik wel geloven, ja. Ik kom je niet zo vaak, hoor. Enkele keer ga ik met de trein zitten spelen. Vind zit ik te janken. Uh, maar dat wil Toon niet.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 Die koken, die opruimen, alles vervaalde. Maar ik hield net zoveel van hem als zij, hoor. Net zoveel. Maar waarom heb je Letty nooit opgezocht, toen Al die tijd niet? Ik ben er wel geweest. Ik stapte in de trein. Ik ben erheen gereden. Maar als ik bijna bij dat paviljoen was... dan ging ik terug...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 Wat nou, plannen? Waarom waar moeten mensen altijd plannen hebben? We doen gewoon dingen samen. Maar samenwonen of. Uh... Ze slaapt wel eens hier, ja. En ze weet het van Letty. Ja hoor, is geen punt voor haar. Moet toch kunnen, Maar hoe zie je de toekomst? <lacht> Leer je toch al dat mannige praat? Plannen, hoe zie je de toekomst? Hoe praten gewoon mensen toch niet? Uh, sorry.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 Wat vind je van mijn Jurk? Hm? Oh ja, Jurk. Nou, mooi. Is mooi hoor. Jammer van wat pols, hè? Vallen. Maar het gaat over het toon, zou je zien. Is gebroken, hè?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 Ja, we hebben elke week sport. Dan ben je toch veel te oud voor, voor sport. Niks oud. Hoe veet hier? Mooi. Je hebt een grote aquarium, hè? Ja, kan maar niet groot genoeg zijn. De zee in huis... De zee in huis. Klinkt het mooi toen? Dat zei ik ook alweer. Wanneer? Nou, toen en zo. Toen en zo? Ik kan je niet volgen, Letty? ik. Toen ik. Oh, uh... gek geworden was. Ja.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 De oude hoor je nooit meer. Ik ook niet. Maar ik mag straks toch wel bij jou blijven, Toon. Ik bedoel, we gaan het toch weer proberen. We eerst het weekend maar eens aankijken hoe het gaat. Vind je niet? Maar ik krijg wel ijs, hè? Voor toe. Je hebt het beloofd, Toon.